Klassieker aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Credence Clearwater Revival en Have You Ever Seen The Rain? Gaat dat regenen vandaag? Nou, er is wel een kansje. In Nederland is het natuurlijk nooit helemaal uitgesloten dat het gaat regenen. Dus, maar zoals ik het nu kan zien, wordt het een heel aardige dag. Welkom bij de show. Duurt tot 12 uur. En ik heb lekkere muziek voor je. En dat niet alleen, ook een paar interessante onderwerpen. Dus, blijf lekker bij ons. ZVL! Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. We gaan even naar de grote stad, naar Amsterdam. Lucy Lucy. Lucy, Lucy, yes, she's mine. De grootste hits van uh, Denise Williams deze zondagmorgen bij ZVL. Terwijl we hier lekker aan de ja, prachtig, nou, mooi uitziend kopje koffie uh, zitten. En hij ruikt ook lekker. Mm, en de smaak is ook helemaal oké, okay, zoals altijd hier bij ZVL. Dus uh, dat zit wel goed. It's your conscience. Je geweten, je hoorde het hier bij ZVL. En Amsterdam, dan Lucy Lucy. Straks uh, gaan we het weer eens hebben over de bandenspanning. Dat komt zo regelmatig terug in de show, want bij iedere wisseling van het seizoen ja, hebben we daar wel even aandacht voor nodig. En aangezien het waard is, is het toch wel weer van belang dat we er naar kijken, naar de bandenspanning. Je hoort er straks meer over hier in de show, maar eerst doen we onze zondagse plicht. We gaan vol MUZIEK Zet kom bald wieder. bald wieder naar huis. Jonge.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 Eer gezegd in de studio dat ik te weinig Dutch slagas draai op de zondagmorgen. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Misschien moet ik daar iets aan doen, want dit klinkt toch eigenlijk best wel lekker, hè? Freddie Quinn en jongen, kom wieder. Zuhause. En die Lewis voor onze zondagse plichtpleging en mijn gebed. Straks over een paar minuten al, gaan we praten over de bandencheck. Dus het wordt weer tijd om je banden te controleren, want de temperaturen worden hoger. En dan kan de bandenspanning te hoog of te laag zijn. Ja, we weten het niet. Dus het is tijd om te controleren. Je hoort het straks. na nou, Onder andere deze van Billie Eilish.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 Ne ressemblent à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. tout oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais.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 Valt bien du talent pour être vieux sans être adulte. Maar mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime en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 Geweldige muziek van uh, Moriaan, of Morane, zo is het. En La Chanson de Vieux Amand. En ervoor Billy Eilish. No Time to Die, uit een James Bond film. Waar anders uit natuurlijk. En daarom hoor je hem hier in uh, de show. Hier op de zondagmorgen van ZVL. Tijd voor het eerste onderwerp in de show. We gaan pompen, of slippen, of verzuipen. Hoort het hier. Doe voor vertrek de bandencheck. Grote kans dat je dat wel eens hebt gehoord of gelezen.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 Stay. Wat een hoepel, jawel. Wat een oude meuk is dat? Met all the young dudes uit 1972. Jawel, lekker. En ervoor, jawel, Sergio Mendes en Brazil 66. Niet 67, niet 77, niet 88, niet 99. En de Zero's die waren er sowieso al niet bij, dus uh, maar wel een lekker muziekje. Nou, het nummer van de Beatles: The Fool on the Hill. Kijk even naar de agenda van Zetje. Ja, er is niet zoveel te doen deze week. Lijkt het. Maar misschien kan ik me vergissen. Ik moet misschien het beeld een keer verversen. En anders kijk ik gewoon even naar het volgende uur. En dan zien we wel verder. Maar er is de komende tijd niet zo verschrikkelijk veel te doen. Ik zie wel dat er vandaag een Bach Plus-concert is in Aardenburg. Dat is wel interessant. Dus misschien kun je daar naartoe. Wat klassieke muziek hier. En wil je meer informatie over wat er te beleven valt in de regio... ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. Ga naar Agenda en daar vind je de hele bol op een rijtje. En er zit vast wel iets voor jou bij. Some day when I'm awfully low when the world is cold I will feel a glow just thinking of you and the Your smile so warm and your cheeks so soft there is nothing for me but to breathless charm Won't you please arrange it Cause I love you Just the way you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 Het eerste uur van de show begint alweer aardig uh, op te schieten, want het is zo'n 10 uh, minuten voor elf. En straks, na 11 uur, gaan we wat meer herrie maken in de show. En dan hebben we ook een uh, reportage van Jeroen van Gent, zoals altijd eigenlijk. Hè? Nou ja, altijd. Zo nu en dan heeft hij een weekje vakantie, maar over het algemeen stroomt hij toch in het midden van de week de winkelstraat in zijn blauwe microfoon en uh, brengt het nodige op onze zondagmorgen. Wordt het straks dus. LTD hoorde hier in de show en Shine aan En Michael Bublé. wat een romantisch lied was. Dat The Way You Look Tonight. Nou, dat is veel beloofd voor vanavond later. Prachtig nummer uit de jaren 70. David Bowie. Speciality.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 Countdown, engines on. Three, two, check ignition, and may God's love be with you.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 waar ik heel grote en diepe herinneringen heb zou je kunnen zeggen, want dit was een grote hit in 1975, maar ook in 1969 overigens, hoor. Je hoorde David Bowie en Space Oddity en ik weet nog heel goed toen was ik bezig met een piratenzender in Terneuzen, aan de Peter van Anrooylaan, weet je wel, in het Terneuzense zuiden. En die zender heette Radio zuid vlaanderen Kun je nagaan, het is 100 jaar geleden maar uh, de herinnering blijft. En dat was een van de hits toen de tijd. Dus daarom heeft het een beetje een gekke herinnering bij me. Dus, hey, het is tijd om even afscheid van je te nemen. Ik ga even een pauze nemen. En daarna ben ik bij je terug na het nieuws en wat mededelingen. En dan kom ik terug met uh, nog meer lekkere muziek. En dat niet alleen, ook een leuke reportage van Jeroen van Gent. Dus, stay tuned en tot aan de mededelingen. George Michael Heal the pain